Het is 6 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Minister Bussemaker van Onderwijs sluit niet uit dat de top van scholenkoepel Amarantis strafrechtelijk wordt vervolgd. Ze reageren in Nieuwsuur op het uitgelekte conceptrapport over de grote onderwijsinstelling. Bussemaker zegt dat de bestuurders een groot probleem hebben als ook maar de helft van de beschuldigingen klopt. De bestuurders zouden meer hechten aan luxe dan aan goed onderwijs en leerlingen. In Japan is een autotunnel ingestort na een aardverschuiving. Er is brand uitgebroken. Volgens de eerste berichten zitten er mogelijk 25 auto's vast in het tunnelbuis. Een Japanse omroep meldt dat er zeker drie gewonden zijn... en dat vijf mensen worden vermist. De woed brandt in het tunnel en er is zwarte rook te zien. De ingestorte tunnel ligt ongeveer 80 kilometer ten westen van de hoofdstad Tokio. In het oosten van Afghanistan is een Amerikaanse luchtmachtbasis aangevallen... Er zijn meerdere explosies geweest. De militaire basis ligt in de stad Jalalabad. Er zijn berichten dat er wordt gevochten. Volgens bewoners van het gebied bestoken helikopters de aanvallers. De Taliban zeggen dat zij achter de aanval zitten. Op de A16 bij Galder zijn gisteravond enkele auto's op een vrachtwagen gebotst. Er zouden enkele gewonden zijn. De vrachtwagen wilde midden op de weg keren. De chauffeur was net daarvoor op de verkeerde weghelft terechtgekomen...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 En dan nog het weer. In de kustgebieden buien met kans op hagel en onweer. In de oostelijke helft kans op natte sneeuw. Overdag bewolkt, maar ook zon. En in het westen kans op een bui. Middagtemperatuur vandaag rond 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Elke dag sterven 19.000 kinderen. 19.000 kinderen. Elke dag.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 Eentje hiervan is, was niet zo heel erg leuk. En die woont hier gelukkig niet meer. Maar inmiddels hebben we een heel leuke nieuwe huisgenoot, Lisa. Die ook een studiegenoot van mij is. Over een maandje trekt ze bij ons in. En dan is ons huisje weer compleet. Super gezellig. Dit was het extra journaal van Larissa Plink. Klaar voor de start? Af! Dit is Radio 1. BNN. BNN. start! 4 minuten over 6 en het is 2 december 2012. Misschien heb je gisteren wel al het heerlijk avondje gevierd. In dat geval hoop ik dat je mooie cadeaus hebt gehad. Zo niet. Dan moet je nu naar marktplaats.nl gaan en dan kun je daar je cadeaus ruilen. Dat gebeurt altijd hè, tijdens de Sinterklaas en Kerstperiode. Als je dan naar Marktplaats gaat of naar ebay... dan vind je daar alle cadeaus die oh, een beetje zijn afgeschreven... waarvan mensen denken van nou, leuk dat ik het heb gekregen... maar ik hoef het eigenlijk niet te hebben. Ondankbaar. Ondankbaar is het. Nogmaals goedemorgen. Start is dit. Straks Ferdinand over voetbal. Gisteren was het een, uh, een heftige avond hoor. In voetballand. Ajax won van PSV. 3-1. Zometeen meteen meer daarover. En Twan van BNN University die gaat nu al paaseieren maken. FTL -nieuws. De sport had al niet zo'n goede reputatie en gisteravond ging het weer mis. Op een kickboxschalen in Zijdaard in Brabant viel één dode en enkele mensen raakten gewond. Kickboksers en criminaliteit. Wie het nieuws een beetje volgt zou bijna denken dat de twee woorden synoniemen zijn. Baderhari is vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Amsterdam. Het openbaar ministerie verdenkt Hari van twee ernstige mishandelingen. De 27-jarige Hari werd woensdag aangehouden en vastgezet... nadat hij zich bij de politie had gemeld voor verhoor. Ja, de woorden badden Harry vechten, criminaliteit, vooral kickboksen... komen zoals je net kon horen de afgelopen tijd... op een erg negatieve manier in het nieuws. Sowieso, criminaliteit, hè, dat heb je niet heel vaak positief in het nieuws. Maar alle kickbokkers, zijn het nou echt van die bad boys? Manny van BNN University gaat langs bij een training van Andy Sauer... en hij werd onlangs wereldkampioen kickbox. En Representing Netherlands. Power. Ik was uh, zeven jaar oud. Toen mijn vader uh, zoiets had van, nou, uh, en die ga jij maar eens op een vechtsport. Om in ieder geval jezelf wat weerbaarder te maken tegenover uh, de leeftijdsgenoten en oudere kinderen op straat. Het was niet direct dat ik uh, gepest werd. Maar het was meer het verhaal dat ik, uh, ja, dat ik wat meer van af durfde uh, te praten. En uh, ja, ook uh, ja, fysiek wat wat, wat, uh, ja, in ieder geval wat, wat weerbaarder uh, werd. Kom nou, uh, Ik denk dat de mensen om mij heen natuurlijk kunnen beamen dat ik uh, ja, absoluut niet agressief ben. Ik vraag mezelf ook altijd wel af van uh, past de sport eigenlijk wel bij mij? Uh, ik zie dan altijd maar dat ja, ik ben er als, het is als het ware met de pap, uh, paplepel ingegoten. Nou, paplepel niet, ik was zeven, maar ik bedoel te zeggen, ja, ik, ik weet niet beter. Uiteindelijk heb ik van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. En zo uh, is het eigenlijk, uh, uiteindelijk gelopen. Nou, het imago van de sport is nu zo negatief. Ja, dat is eigenlijk heel spijtig. Uh, in de zin dat wij uh, eigenlijk het grotendeel... en het is natuurlijk iets, een cliché antwoord die ik je nu geef... Ja, dat het eigenlijk... Uh, ja, er zijn misschien, uh, 99% zijn gewoon uh, fulltime sporters... of in ieder geval sporters die actief iets willen doen aan hun lichaam... aan hun kracht, aan hun lenigheid, aan hun conditie, et cetera, et cetera... Dan heb je een, een klein aantal procent die aan, uh, op wedstrijdniveau vechten. En als je daar een paar rotte appels ertussen hebt zitten, ja, dan is het vervelend. Kan ik je wel mededelen dat er eigenlijk maar heel weinig rotte appels uh, ertussen zitten. Natuurlijk, hè, die jullie aan de wedstrijdsport zelf doen. Maar het zijn vaak de mensen eromheen die het eigenlijk een beetje verkloot en een beetje uh, ja, negatief uh, maken voor ons. Ja, Ik hoop dat de sport gewoon de mooie sport blijft zoals ik die ken en een hele hoop andere mensen die uh, herkennen. Zoals je hoort. En die is een hele lieve, rustige jongen. Net als ik eigenlijk. En ik heb nog nooit gevochten. Echt nog nooit van mijn leven heb ik een, een klap moeten uitdelen. Tenminste, ik heb één keer een, een lesje judo gedaan. En, uh, en dat vond ik zo stom. Toen was ik een jaartje van acht of zo. Ik vond het zo stom, stom, stom, stom of sport. Terwijl het best wel leuk is. Mijn, mijn huidige mijn vrouw, ik heb geen andere vrouw, dus mijn. Een vrouw Die heeft op judo gezeten en die, uh, uh, die was er best wel goed in en die vond het hartstikke leuk. En ik kan me ook wel voorstellen dat het een leuke sport is, maar ja, voor mijzelf ik, ik had er helemaal niks mee. Wij vroegen ons af, bij van start, of jij wel eens hebt gevochten. Nee, nog nooit. Ik hou namelijk niet aan vechten. van vechten. Ik vind vechten stom en voor losers en voor homoseksuelen. Niet echt voor homoseksuelen, want die houden niet van vechten... Maar ik vind vechten niet cool. Nou, ik ben heel uh, vredeliefd ingesteld. Ik durf dat eigenlijk nooit. En ik uh, heb wel eens gedacht om op zelfverdediging te gaan. Want het is toch wel verstandig. Stel dat iemand je een keer een map geeft. Moet je natuurlijk terug kunnen slaan. En zelfs zo laf ben ik dat ik dat, dat, dat, dat ook niet eens leuk vind. Het lijkt me echt verschrikkelijk om echt goed te kunnen vechten. Nee, ik heb nog nooit gevochten. Ja, ik ga de situatie uit de weg. Ik ben geen vechtersbaas en uh, ik hou niet van vechten. Nee, nog nooit. Ja, ik heb die drang niet echt om uh, te vechten met mensen. Nee, nooit gevochten. Ja, uh, anti-geweld zou ik zeggen. Daar houden we niet van. Liever met woorden als het zo op te lossen is zeker. Uh, ja, ik heb wel eens gevochten met Reinier. Dat was in groep 8. Uh, in de pauze gingen we altijd voetballen. En dan mochten de meisjes niet met de jongens meedoen omdat we zogenaamd te slecht waren. Uh, wij hadden dus onze eigen bal mee, maar toen heeft Reinier een keer onze bal gepikt om die met het jongensvoetbal uh, te gebruiken. Nou, dat liet ik dus niet gebeuren. Ja, omdat het uh, onderdeel van mijn beroep is, dat is soms niet anders gaat. Ik ben oh. uitsmeten. Reinier, shame on you, Reinier! Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. We gaan praten over uh, gevechten die worden uitgevochten op het voetbalveld en dat doen we zoals altijd met Ferdinand. Goedemorgen, Ferdinand. Goedemorgen Luc met Ferdinand Hossenbuks op deze vroege zondagmorgen. We schrijven 2 december 2012 weer een week die we achter ons lieten. De week waar de stoffelijke resten van de in 2004 overleden PLO-leider Yasser Arafat werden opgegraven. Dit in verband met een onderzoek naar de doodsoorzaak destijds. De week waar minister-president Mark Rutte in feite toegaf dat de verkiezingsbeloften waren geschonden... De week waar Vitas na een heerlijke topper tegen de Philips Sportverein in Eindhoven definitief de aanval op de top van de Eredivisie heeft ingezet. De week waar het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo weer volliep en de protesten tegen president Morsi voor zich spreken... De week waar voorzitter Massimo Moratti van de Narazzuri in Italië meegaf... dat een transfer vermoedelijk de enige optie is... rond het Sulaas met Sneijder bij de club. En Luc, was de week waar Guus Hiddink aankondigde... dat hij na dit seizoen stopt als coach op het veld. We gaan over tot de orde van de dag. Ja, en die orde van de dag. Wat een weekend nu al op voetbalgebied. Gisteren... Avond werd Ajax PSV gespeeld. En dat was toch een wedstrijd, zeg. Heb je, heb je geluisterd? Heb je gekeken? Ik heb uh, het uiteraard uh, via de radio gevolgd. Ik was op tijd thuis. En uh, ook later uh, meegekregen via, via beelden op, uh, op de televisie. Heel kort, door, nu kijk, Ajax won, uh, verdiend. Ajax was... Absoluut de bovenliggende partij Ajax speelde goed. PSV met name in die eerste helft kwam er helemaal niet uit. En dan komt die goal van Ajax na ruim 30 minuten... Mm -hmm. De, de, de marge naar de rust toe had groter moeten zijn, dat was duidelijk. Als je de beelden terugkijkt dan ziet dat er uiteraard kansen waren. En na de hervatting, kort na de hervatting, een hele mooie goal van, van uh, Lens. Ja. PSV komt dan langzij, maar Ajax herstelde. En dan komt die 2-1 eraan. En dan komt die mooie goal van Fischer. En dan is het 3-1. PSV die loopt in zeven dagen, Luc een gehoorlijke averij op. Nou, dat kun je wel zeggen, ja, want uh, uh, vorige keer was het uh, Vitesse, die waren waar ze van verloren. Ja. En nu Ajax. Dus die, ja, die hebben eigenlijk die, die, die twee topwedstrijden die ze hadden moeten winnen, of in ieder geval een punt moeten pakken, die hebben ze gewoon niks, uh, niks gepakt. Gewoon, uh, gewoon nul punten. Ze hebben nul punten gepakt, kijk, ja, een flinke opdonder, oké. Okay. Maar er komt er nog eentje erbovenaan en uh, erbovenop. En volgende week komt uh, Twente naar de lichtstad. Ja. Advocaten heeft of zal moeten. PSV moet, nu ja. weer afrij. Wat dan? Hoe zal Dick het dan verbloemen? Denk jij dat deze uitslag, hè, Ajax wint met de 3-in van PSV... dat dat er weer de spanning terugbrengt in de competitie? Ik heb gisteren, voor ik met mijn jongens aan mijn wedstrijd begon... hebben we het erover gehad in de kleedkamer... En toen gaf ik mee, trouwens eerder op de dag ook. mensen die me kennen, die weten dat ik me dan, me dan niet de hele dag met zo'n wedstrijd bezig houd. Maar god, ik praat erover ik geef me mening. Mm -hmm. En toen zei ik in de kleedkamer voor mij, jongens, dat veld opgeef, ik zeg als Ajax vanavond wint. Dan kan het in feite beslist worden. Toen zeiden ze van, ja, jaar, het is nog te vroeg. Ik zeg, nou, ik, ik wil het zien. Maar als Ajax vanavond wint, dan gaat Frank en zijn jongens, die gaan heel lekker. Ja, Absoluut. Zeker weten. Ze staan nu vieren, dat betekent dat ze weer goed meedoen. Maar ze staan nog niet bovenaan, want daar staat namelijk één club... Ja, die dat eigenlijk gewoon heel erg verdient, hè? FC Twente. Ja, Twente, heel kort voor die uitslagen nog... Uh, ja. Vrijdag hadden we PEC tegen VVV, daar bleef het zoals het begon, 0 tegen 0. Gisteravond, ja, je gaf het ze net al aan, uh, in de Grolswesten Twente, die kreeg Aro op bezoek en won met 2-0. We hadden dan in uh, Tilburg, ja, Marco die kwam op bezoek met uh, Heerenveen en trof daar Willem 2 en het werd 3 tegen 1. In uh, Rotterdam hadden wij ja, de strijd tussen twee broers, Ronald en Erwin door tegen de Rooms-Katholieke combinatie, dan werd het 2-0. En ja, waar we het net al over hadden, in de hoofdstad, een uh, vol Ajax-PSV. En ja, de uitslag stond er, of staat er, 3-1. En ja, doorgaan naar vanmiddag. Mm -hmm. Vanmiddag staat er ook nog het nodige uh, op het programma. We hebben in de Goffert in Nijmegen NekNak. We hebben in de Euroborg, daar komt Heracles Almelo op bezoek en treft daar Groningen. In Utrecht de plaatselijke FC tegen de Alkmaarse-Saanstreek combinatie. En rond de klok van half vijf in het Galeredoom. Daar komt de Roda op bezoek en treft Vitas. Het is een belangrijke week wat dat betreft op voetbalgebied. Er gebeurt veel in de competitie. Alles schuift een beetje in elkaar, hè, zou je al kunnen zeggen. En dan is er ook nog Europees voetbal. En dat is, uh, ja, dat, dat is wat een belangrijke week hoor. Dit voor Ajax bijvoorbeeld. Het was een hele belangrijke week. Uh, we gaan nu naar die slotfase toe van waar het begon in september. En er zullen dus ploegen overgaan, er zullen ploegen afhaken, er zullen ploegen ja, richting Europa League gaan. Het is kortom een hele belangrijke week. Kijk voor Ajax, absoluut, want die reist af naar uh, de Spaanse hoofdstad Madrid en yeah. treft daar uh, Real. Ik had gisteravond begrepen dat op een gegeven moment Real voorstond met 1-0, maar ik heb het verder niet gevolgd, dus ik weet hou me te goede niet wat het uh, daar geworden is. Mm -hmm. Maar goed, uh, het wordt een hele belangrijke wedstrijd. En uh, City, die uh, gisteren ook weer helemaal niets van uh, bakte... Mm. want die schijnen gelijk gespeeld te hebben tegen Everton, heb ik begrepen. Yeah. En die, die, ja, die, gaan naar, uh, die gaan naar Duitsland toe. Die gaan naar... Uh, die, gaan naar uh, die, die treffen naar Dortmund. Maar kortom, er is nog een kans. Er zijn nog kansen voor Ajax. Ah, maar God het, het is van... ja hoe, hoe, hoe, hoe loopt het daar af in Madrid? En ik blijf het zeggen, hoor. Kijk... Uh, die, die laatste wedstrijd die de Ajax heeft gespeeld... tegen Dortmund hadden ze echt niet zin te brengen. Maar ja, we gaan ook naar, naar Madrid toe. Het kan daar ook anders lopen. Ja. Kijk, die kansen zijn er. En met name die uitslag van gisteravond... is heel heel erg belangrijk voor Frank Kessen, jongens. Joh. Ja, even Ajax. een beetje hè, voor de positieve vibe... in zo'n ploeg kan ik me voorstellen... dat het goed is dat je dan, dat je dan wint van een PSV. Wat ook een moeilijke ploeg is om te winnen. Het is zeker een moeilijke ploeg. Maar ik had na die wedstrijd van de vorige week... om even nog terug te kijken... Ik, ik, ja, ik Advocaat kan wel zeggen van op een gegeven moment, we hebben heel veel kansen gehad. Maar Luc, we hebben het over voetbal, we hebben het over die, die, die ballen moeten erin. Ja. We hebben het over de knikkers. En dat is heel belangrijk. En Ajax wint die wedstrijd trouwens verdiend door gisteravond en daar gaat het om. En nogmaals, Frank gaat heel lekker met zijn jongens. En ja, uh, advocaat moet zien hoe hij het uh, verder, uh, ja, wat hij verder gaat doen bij die ploeg, want ze hebben nog wat dagen te gaan en dan eerst de Europa League. Uh. En dan komt jouw ploeg op bezoek. En Twinten, ja. maar dan, en weer Averij, ik heb het al aangegeven... dan wordt het heel moeilijk voor verdikt. We gaan het afwachten. Real Madrid heeft trouwens gewonnen van Atletico Madrid. 2-0 okay. werd het daar. Dankjewel Ferdinand weer. Bedankt dat ik in de uitzending mag zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag. En tot de volgende weekdag. Right. 10 minuten voor, half zeven. Je luistert naar start, 2 december 2012. Enjoy the silence. Een hele goede morgen. Maandagavond had beroemd Nederland weer eens een keer een uitje. Er was een feiting georganiseerd voor Kika. BN'ers zoals Albert Verlinde, Jan Smit en Johnny Kraaikamp senior... werden als hun held op de foto gezet... Ja, ze hadden dan een held en nou, zo werden ze dan afgebeeld. En dat moet dan weer geld opleveren. Mandy van BNN University ging even langs om te checken... waarom en met wie de BN'ers nog eens een keertje op de foto zouden willen. Er is een uh, benedenverdieping, een bovenverdieping. Hier beneden zien we bijvoorbeeld van Edwin Evers... Uh, met Yoko Ono als uh, John Lennon. Ook heel mooi, je herkent hem ook bijna gewoon niet meer. Ga ik ook nog even boven kijken. Zien we bijvoorbeeld Albert Verlinde op de foto als uh, Lancelot, gesigneerd en alles. Uh, André van Duin hier als Dikke en de Dunne. K3 als Charlie's Angels, dat vind ik zelf nog wel de meest hilarische, want het is echt een hele ongemakkelijke foto. Ja, iedereen staat hier een beetje gezellig uh, wijntjes te drinken, decadent te doen, amuses te eten. Maar vooralsnog zijn er nog meer uh, persmensen omdat ze er bekende zijn. Dus uh, het is een beetje zoeken. Tatjana, uh, ook wel bekend als sekssymbol in Nederland. Als je nou nog met iemand op de foto zou mogen, dus niet als iemand, maar met iemand, wie zou dat dan zijn? Doe je van deze serie of gewoon onafhankelijk van deze Nee, wereld? onafhankelijk, van gewoon ja, iemand maar, op de wereld. Ja, iemand op de wereld, ja, dat zou Sophia Loren kunnen zijn. Dat vind ik een, een hele mooie icoon. Dat is ook een vrouw die tot verbeelding spreekt. Ja, dat zou ik dan ook een geweldige eer vinden. Erik de Zwart, je staat zelf niet op de foto? Nee. Als je op de foto had gemogen, zo, als wie was je dan gegaan? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Die ik mij pas realiseerde, natuurlijk, dat ik daar misschien als antwoord op zou moeten geven vandaag. Dus ik uh, geef hem wat lang aan uh, antwoord, zodat ik nog even kan nadenken van en wie had ik dan wel gewild. Uh, uh, maar ik vind dat bijzonder moeilijk om dat uh, te zeggen. Als je nou nog met iemand op de foto mocht, dus niet als iemand, maar gewoon iemand op de wereld waar jij dan mee op de foto zou mogen. wie zou dat dan zijn? Nou, dat zouden met die James Bond zou ik natuurlijk wel een lekker uh, bondmeisje uh, meisje daarvoor uitzoeken, toch? Eén van de bondgirls. Ja, dat, uh, dat zou ik wel leuk vinden. En dan eentje of meer? Ja, het liefst natuurlijk een hele verzameling, want wij mannen zijn natuurlijk uh, ontzettend uh, gretig op uh, dat gebied. Maar, uh, is dat zo? Uh, ja, de meeste wel. Ja, dat, dat zeggen ze wel niet, maar dat is wel zo hoor. Lieke, mag ik jou wat vragen? Jij bent als Cleopatra op de foto gegaan. Waarom? Ik werd ben ervoor benaderd, ook echt uh, om dit te gaan doen en ik vond het echt wel een eer, omdat ik, ik las over haar en uh, dat toch wel een hele powerful vrouw geweest is en uh, ja, ze wist waar ze voor stond en daar ging ze dan ook voor en het vond ik gewoon heel mooi dat ze die associatie legde en nou ja, ik ben natuurlijk niet voor deze actrice, dus in, het, in een rol kruipen is erg leuk en uh, ja, dit vond ik dus ook helemaal geweldig om te doen. En als je nou nog met iemand op de foto mocht en niet iemand per se uit deze collectie, maar gewoon iemand op deze wereld, wie zou dat dan zijn? Oh jee, oh de moeilijke. Nou, ik ben zelf uh, al heel lang uh, uh, toch wel fan van Tina Turner. En ik vind uh, uh, Sophia vind ik echt prachtig. Uh, Roger Bardot vind ik ook heel bijzonder. Dus dat zouden wel vrouwen zijn waar ik dan tussen zou willen staan. Ja, Meneer Wilders, u bent zelf uh, op de foto gegaan als Michiel de Ruiter. Waarom? Nou, niet omdat ik vind dat ik op hem lijk. Maar wel omdat het een held voor mij was. En nog steeds is. Het is toch iemand die ja, heel veel van Nederland heeft betekend. Die uh, een held was. Niet alleen in die tijd, maar ook nu die voor niemand bang was. En bent u zelf ook niet bang voor iemand? Nou, ik ben gelukkig niet zo bang aangelegd, nee. Dus uh, dat valt wel wel mee. En als u nou nog met iemand op de foto mocht, wie zou dat dan zijn? Nou, met u bijvoorbeeld. Lijkt me hartstikke leuk. Met mij? Uh, ja, kunnen oh. we dadelijk doen. Uh, ja, vind ik goed. We doen? Op de foto met Geert Wilders. Wie wil dat nog niet? Straks de paarse reportage van Twan. Nu eerst Rox en My Baby Left.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 7 My Baby Left Me van Rock Start. Luk ik. Even we kijken wat er allemaal trending topic is op Twitter op dit moment. Ajax. Hashtag Ajax. Zij wonnen met 3-1 van PSV. Ajax verslaat PSV. En dat is een uh, volkomen verdiende zege. Waarmee de voorsprong nu oploopt tot 4 punten ook hashtag Aids is trending topic. Het is een beetje vreemd, maar het was gisteren Wereld Aidsdag. En dus wordt er veel over gesproken. En dat is maar goed ook, zo moet dat ook houden. Dat is vandaag ook nog even vol. Hashtag Sinterklaas ook trending topic. Het was het laatste weekend voor Sinterklaas. En ook dit jaar werd er weer meer gepint. Een bescheiden prijsje hoorde ik. Jazeker. Zeker. Ja. Anders dan anders? Nee, zeker niet. Geen nee. crisis? Nee, hoor. Nee, Geen crisis daar. Maar de piek in het betalingsverkeer lag tussen half drie en drie uur. Toen werd er gemiddeld 402 keer per seconde via pin of creditcard afgerekend. En dat aantal is hoger dan de betalingspiek van vorig jaar. Die lag op 100, eh, nee, 371 keer per seconde. Dat betekent trouwens niet dat er ook meer is betaald voor alle cadeautjes. Het kan ook zijn dat je gewoon kleinere cadeautjes voor minder geld doet. Hè. Vandaag, in 2006, komt de Nintendo met de Wii. Veel mensen staan in de rij om zo'n ding te kopen, maar de voorraden zijn beperkt. Eerder in start hadden we het over de geschiedenis van Nintendo. En vandaag, in 1975, was de treinkaping bij Wijster in Drenthe. Op dinsdagochtend werd de stoptrein Groningen-Zwolle tot stilstand gebracht tussen de weilanden. Zeven Zuid-Molukse jongeren uit Smilde hadden de trein gekaapt... in hun streven naar een vrije republiek der Zuid-Molukken. De actie duurde twaalf dagen en er vielen drie doden. Zangeres Nelly Furtado is vandaag jarig. Ze wordt 34 jaar en we mogen ook oudnieuwsvleeseres Aldit Hunka feliciteren. Zij wordt vandaag 50 jaar. Dan nog even de buien scannen. Of het ergens regent? Ja, zeker dat het ergens regent. Sterker nog, in heel Nederland is het gewoon pleurensweer, hoor. Mag je best zeggen. Um, het is moeilijk te zeggen. Waar het dan precies regent? In heel Nederland zijn ook wat kleine droge plekjes. Maar ik zou niet naar buiten gaan zonder regenjas en paraplu. Kijk cijfer bingo. Waar gaan we de komende dagen naar kijken op televisie? Er is maar één man die dat weet. En dat is onze televisie Koning Keizer Admiraal Bart Halleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Um, nou, zeg het maar. Programma 1 graag. Dan beginnen wij gelijk met uh, weer een nieuwe uh, Nederlandse serie. Hè. We hebben natuurlijk uh, Penosa lopen, uh, nogal een uh, shitloop van die series. Uh, maar er komt weer een nieuwe bij, Lieve Lisa. Mm -hmm. uh, dat is een, een, een serie dat gaat over een, een jongen genaamd Mark... die uh, jarenlang voor een mannentijdschrift uh, gewerkt uh, heeft. Denk, Voetbal uh, International, uh, de Nieuwe Revue, uh, uh, dat soort bladen, Panorama. Yeah. En die uh, wordt daar ontslagen en die vindt een nieuwe baan... maar dan komt hij dus bij een vrouwentijdschrift op de redactie. Dus uh, uh, denk Libelle, Margriet. Uh, dat soort bladen. Okay. En uh, dat moet dan heel grappig zijn. Als je dus uh, een, een mannenman op een vrouwenredactie zet. Uh, en dan, uh, uh, nou ja, dan is het kijken wat daar aan uh, koldrieke verwikkelingen uh, uitkomen. <lacht> ja, wel leuk dat er weer een nieuwe Nederlandse serie is uh, die wordt gemaakt. Dat is wel leuk, toch? Ja, en het is ook een, het is een samenwerkingsproject tussen de Fara, en de NTR en de VPRO er volgens mij ook bij. Dus het is echt een, een gezamenlijk project, wat nou ja, op zich wel gunstig is in tijden van, van bezuinigingen. Dan is het toch maar slimmer dat je dan zegt, van, nou dan gaan we met meerdere omroepen één, één serie maken. Ja. Uh, tien afleveringen lang. Uh, ik, uh, ik heb er zelf nog niks van gezien, ik heb er wel wat van gelezen. Ik, het lijkt mij wel een leuke serie. Oké, okay, en wie speelt erin mee? Uh, Gijs Naber speelt de hoofdrol. Ja, ik, ken hem, nee. ik ken hem eigenlijk ook niet. Maar, uh, Gijs Naber, oké. Okay. Nou, veel succes dan voor Gijs Naber. Hoeveel mensen gaan naar uh, deze Gijs Naber kijken? Nou, het wordt, het wordt vanavond uitgezonden om half tien, op Nederland 3. Uh, nee, dat is een, natuurlijk een, uh, de zondagavond Heeft geen uh, boerzoekvrouw meer. Is dan, uh, het komt achter Penosa aan. Okay. Dus ik zeg dat uh, uh, 800.000 kijkers, trekken. Okay. 800.000 kijkers voor Lieve Lisa met Gijs Naber. Gijs Naber, Zo, even gewerkt als een naamsbekendheid. <laughs> het Programma 2 graag. Dat is een, een film, en dat is een film uh, van een uh, Nederlands regisseur met een grote Hollywoodster in, uh, in de hoofdrol. Dat is namelijk uh, The American. Dat oh, uh, ja, uh, is een ja. film van uh, uh, Anton Corbijn. Die kennen we natuurlijk allemaal van, uh, van zijn foto's. Natuurlijk ook al eerder uh, In Control gemaakt. Uh, dat was de, de biopic van uh, Ian Curtis, zeg ik even uit mijn hoofd. Mm -hmm. uh, maar The American is met uh, George Clooney in de hoofdrol. Mm -hmm. Film uit 2010, dus het is uh, al redelijk snel dat hij op televisie is. Hij is overigens niet op een Nederlandse zender te zien, maar op een Belgische zender. Maar ja, je weet het, ik maak geen onderscheid in, uh, in de binnen- en buitenlandse zenders. Uh, en zeker niet als hij erop komt. En hij wordt mooi uh, komende vrijdagavond uitgezonden om tien over half negen. Dus een hele mooie plek. Als je toch geen zin hebt om naar de Voice te kijken of wat dan ook, dan uh, kun je naar die American gaan kijken. En het maf is: het, is een, het film gaat over een uh, huurmoordenaar, hè, George Clooney. Uh, speelt zich af in Italië. En hij uh, heeft eigenlijk de trailer uh, deed het vermoeden dat dat het een soort uh, spannende actiefilm is... maar het is eigenlijk een soort hele traag film... met een mooie karakterontwikkeling erin. Dus vooral heel veel mooie beelden. Want ja, daar is Anton Corbijn nou eenmaal goed in. Uh, vooral van het Italiaanse landschap. En uh, het is gewoon een, uh, het is een, een schitterende film. Je geen, verwacht geen actie. Maar gewoon mooie beelden. Mooie film van Anton Corbijn, The American. Nou ja, weet jij hoeveel mensen daar dan naar gaan kijken? Of valt het niet te controleren voor jou? Ja, dat is altijd lastig. Hè? Maar ja. als ik, ik ga even kijken van hoeveel Nederlanders er daar gaan naar kijken. dan zeg ik 80.000 Nederlanders. 80.000 Nederlanders. En hoeveel Belgen er naar gaan kijken, dat weet ik niet. Doet er ook niet toe. Uh, tot slot dan nog een goede download-tip, Bart. Ja, dat wordt de serie Archer. Dat is een hilarische tekenfilmserie. Oh. Het is een beetje een soort James Bond-parodie. Archer is de hoofdrolspeler dat is die, die, die zit bij de geheime organisatie ISIS. Ja. En dat is een organisatie die, nou ja, net zoals MI6... en alle geheime diensten eigenlijk nou ja, terroristen en zo moet uitschakelen. Maar dit is zo'n ontzettende womanizende... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? De drankkanon. Hij is er volledig niet, niet uh, bij te sturen. Hij, hij gaat volledig zijn eigen gang. Hij denkt echt dat hij de man is, zullen we maar zeggen. Dat is hij ook wel een beetje natuurlijk hè, strak in pakken. En uh, hij mag natuurlijk overal over de hele wereld een beetje uh, uh, spannende dingen doen en uh, knappe dames uh, uh, in bed praten. Mm -hmm. Maar het is zo, zo ontzettend grappig en zo over de top dat het gewoon uh, de parodie is briljant. Ga ik nu een downloadlink op mijn Twitter zetten. En dan kun je hem daar vandaan downloaden. De eerste aflevering van Archer. Dankjewel Bart, tot volgende week. Graag gedaan. This ain't no disco. Sheryl Crow, All I Wanna Do. Dat is een tragisch verhaal. In de biografie van Sheryl Crow stond vroeger dat zij een relatie heeft gehad met Lance Armstrong. En inmiddels staat er in haar biografie, uitgegeven door de platenmaatschappij, dat Sheryl Crow een vage kennis is van Lance Armstrong. <laughs> ja, dat is toch ook wat, hè? Dat is gewoon uit haar biografie geschreven. En ze hadden gewoon heel best wel lang wat. Maar ja. En zo is persona non grata bij veel mensen tegenwoordig. Twan van BNN University, over persona non gesproken... kwam er tot zijn eigen stomme verbazing achter... dat terwijl iedereen druk bezig is met Sinterklaas en Kerst... de paaseitjes op dit moment al van de lopende band afrollen. En daarom is hij in België en hij bezoekt daar een chocoladefabriek... om te zien hoe die eitjes gemaakt worden. En om te proeven natuurlijk. Nou, nou is, uh, is heel Nederland uh, is in reppenroer van Sinterklaas. Iedereen wil wat chocoladenessen, chocoladepepernoten... We staan nu bij een machine en ik zie vormpjes. Uh, en dat, uh, dat zijn volgens mij de paaseitjes. Dat klopt, wij zijn uh, nu net begonnen eigenlijk aan de Pasen, omdat wij uh, ook klanten over, uh, over de hele wereld hebben. En je zit toch met de tijd, wij moeten sommige bestellingen al uitleveren in december. Het is nu november. Dan kan het onderhand denk ik uh, zelf. Hier vullen wij met een speciale machine vullen wij de chocolade. De chocolade die er aankomt is op de juiste temperatuur getempereerd. Waarom trillen wij dan? Dat is eigenlijk omdat wat ik in het voortraject zei: die verwarming. Die haalt eigenlijk, het trillen haalt de bultjes die er anders in zouden komen als we niet zouden trillen, trilt hieruit. Alle lucht trilt hieruit. Dat is de bedoeling van de trillplaat hier. Hoeveel kilo maak jij nou ongeveer in een jaar tijd aan paaschocolade? kleine zes, zes, ton. zes ton. Het uitschudden is eigenlijk omdat er in de, in de vorm, in het, in het eitje... ...komt nog een uh, pralinevulling vulling uh, En dat kunnen we niet doen als die nog vol zit met chocolade. Dus dat is de reden dat we hem omdraaien. En dan vullen we hem in het volgende traject. Dus hij, we schudden hem lichtjes uit. Daarna gaat hij een half minuutje, een minuut in een kleine voorkoeling om een klein mooi schelpje met een randje te maken. En daarna gaat hij nog in de schelpkoeling en dat duurt ongeveer tien minuten. Wat is nou het meest, meest gekste wat je ooit van een klant gehoord hebt om in een eitje te stoppen? Ja, wat is meest gek? De dag van vandaag weet ik niet meer wat gek is, maar we hebben dan uh, met basilicum gemaakt. Maar basilicum? Dat, dat moet waarschijnlijk een Japanse klant zijn geweest. Dat is een Japanse klant geweest, ja. Nou, en die asseraten. hebben hele andere ideeën, maar ik vind het toch. Er zijn wel lekkere dingen bij. Misschien voor ons ook nog iets in de toekomst. Ja, nou, misschien ligt het volgend jaar wel bij de Albert Heijn. Je weet het nou, je nooit. Zou goed kunnen. Wie weet. Het hele proces van een ei, hoe lang duurt het nou voordat hij zeg maar, een rondje rond is? Een uh, uurtje. En daarvan zit hij 40 minuten in de koeling. Ja. Nou, Dan makkelijk aan een ei te maken. Ja, heel gemakkelijk. Zullen we mogen er nu eentje proeven. Die mogen jullie, uh, of mag je eentje proeven? Zeker. Nou, ik ben heel benieuwd. We hebben het ei gevolgd vanaf het begin. Hm. Nou, ik vind het. Uh, dus is nog een beetje vroeg om nu een, uh, een paar ei te eten.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 In je bed met een kop koffie of kop thee in je hand, luisteren naar het gesnurk van je liefde en naar Anne-soldaat met if. In 1904 werd in Nederland de allerlaatste boete uitgeschreven voor het roepen van een schelpwoord. En nu, 108 jaar later, komt dat vloekverbod weer even terug. BN University of Marcella wilde echt alles over weten. Ik ben er weer in Scherpenzeel, het dorp waar ik 19 jaar lang gewoond heb en dus ook echt ben opgegroeid. En ik ben hier met een reden, natuurlijk ook om even een kopje thee te drinken met mijn moeder. Maar ook omdat Scherpenzeel deze week in het nieuws was, er is hier namelijk een vloekverbod. Aan de ene kant vind ik dat heel raar, want ik heb hier natuurlijk best wel een tijdje gewoond en nog nooit iets gehoord over een vloekverbod. Maar aan de andere kant ook weer niet, want Scherpenzeel ligt namelijk in de Bijbelbelt. En dat betekent dat er veel gelovigen wonen hier. En uh, vooral veel gereformeerden. Er zijn ook redelijk veel kerken voor de kleine gemeenschap. Het heeft ongeveer 9 à 10.000 inwoners. En ik weet niet eens meer hoeveel kerken er zijn. Ik geloof acht. Dus er is in ieder geval een hele grote gelovige gemeenschap. En ja, dat vloekverbod in combinatie met die gemeenschap is dan natuurlijk weer niet zo raar. Maar ik wil wel graag weten wat het vloekverbod inhoudt. En daarom ga ik nu naar burgemeester Hans-Colijn de Raad. Om haar eens even uitleg te vragen over dit verbod. De gemeente Scherpenzeel heeft een algemene plaatselijke verordening... waarin alle regels staan die we met elkaar van tevoren afspreken. Nu is er het vloekverbod in opgenomen. En uh, daar is nogal veel aandacht voor. Maar in de commissievergadering die daarover gehouden is... met alle partijen in de gemeenteraad... hebben de raadsleden uh, niet in meerderheid gesteund. Dus het blijft, denk ik, bij het voorstel... En als we het willen aanpakken, moeten we wel een grond hebben waarop we dat kunnen doen. En dat feit is nu al in de Kamer achterhaald dat het niet meer strafbaar uh, wordt geacht. Als er een uh, verdachte voorgeleid wordt, dat de rechtbank nooit iemand zal uh, veroordelen op het uh, plegen van deze overtreding. Nou, Dat was een uh, behoorlijk officieel praatje van de burgemeester. Ik uh... Ga nu maar eens het dorp in om te kijken wat, uh, wat de inwoners eigenlijk uh, van dit plan vinden. Nou, ik ben zeer tegen vloeken, maar ja, je kunt niemand verbieden. Ja, en iedereen moet zelf weten wat hij doet. Ik ben er niet op tegen, maar ik voor mezelf wel. Ja, je, je hebt zelf gewoon een hekel aan vloeken? Ja, ja. Ik vind het een gebrek aan woorden. Dan, dan vloeken mensen. Als je bij mij binnenkomt dan zit er op de deur een sticker... vloek niet als het je weer eens tegen zit, want dan vloeken de mensen... Hebben jullie uh, toevallig deze week gehoord over het vloekverbod? Ja, ja. het is een redelijke beperking van uh, je vrijheid van meningsuiting. En ik denk uh, ja, dat uh, vloeken meer iets is qua opvoeding dan. Ik denk dat ze beter uh, langs, de, langs de huizen met de ouders kunnen gaan praten van mensen en het op lange termijn oplossen dan zo'n kortstondige uh, oplossing. toch? Iedereen is natuurlijk tegen, meisjes zijn wel tegen vloeken natuurlijk, maar het is. Nu stonden vanmorgen stonden in de krant, dus als er iemand helemaal uit zijn dak gaat... dat ze erin wezen nog iemand op, op een politiegeind op af kunnen sturen. En wat, en wat vind je daarvan dan? Ja, dat is wel een beetje overdreven, want daarom kom je toch niet aan. Maar ja, het is een, oud een oude, oude regeling volgens mij van, uh, van uh, een aantal gemeentes, zoals ik het begreep. Nou, blijkbaar valt het dus wel mee uh, met dat vloekverbod vervolgd worden, dat, uh, dat kan sowieso al niet. Dus ik vind het eigenlijk gewoon die hele ophef... ik vind het een beetje overdreven. Luc, wat vind jij? Mm, ik ook. Ik vind als je wil schelden, dan moet je dat lekker doen. De, waarom niet, hè? Ik bedoel, niet, niet, uh, niet te grof, maar gewoon... ploert. Kakjes. Dat soort heftige woorden, dat mag voor mij best wel. Uh, wij vroegen ons af, wat is nou jouw favoriete scheldwoord? Uh, eigenlijk is mijn favoriete scheldwoord fuck. I like it way too much. Kijk, Engelse, kijk, Engelse scheldwoorden zijn chiller, omdat Nederlandse scheldwoorden allemaal ziekte zijn. Dus het is een beetje naar om dat uh, te zeggen te vaak. Dus dan ga je sneller over naar uh, Engels. Nou, mijn favoriete scheldwoord is denk ik toch wel kut. En wanneer ik het gebruik, regelmatig. Als er iets gebeurt, ja. ja dus, daar moet je even over nadenken, weet je. Uh, Motherfucker is gewoon uh, blijft lekker. Maar dan wel zo hoog, weet je. Motherfucker. Zo net, ja, zo ja. Ik denk dat dat toch uh, fuck is. Ja, wanneer ik dat gebruik. Ja, ik, ik vloek over het algemeen niet zo heel veel. Nou, fuck, dat, klink, dat is gewoon een uiting van frustratie. Dat vind ik gewoon lekker. Wat, scheld jij veel? Niet veel, nee. Maar als je een keer je teen enorm hard tegen een tafelpoot stoot, wat, wat roep je dan? Uh, godverdomme. <laughs> Vroeger hoorde je niet zo snel teringleier of klootzak. Mensen scholden elkaar toen uit met hele andere woorden. Wessel Bottenberg besloot al die oud-Hollandse scheldwoorden eens een keertje op een rijtje te zetten. En dat deed hij op www.hetnieuwevloeken.nl. Goedemorgen Wessel. Goedemorgen. Ja, um, waarom die website? Hou jij, hou jij zo van vloeken? Um, nou, ik, ik, ik weet dat we, um, zelf irriteer ik me er niet heel erg aan. Maar ik hoor vaak om me heen van. Uh, ja dat zeg je niet, of, of dat kan kwetsend overkomen. En zodoende um, is het eigenlijk begonnen met een grapje... van een uh, paar oud scheldwoorden met vrienden uh, in het café. Maar uiteindelijk dacht ik, nou, het zijn er wel heel veel. <laughs> ja, en, en daar heb ik er een website van gebouwd. Ja, ja nou, waarom ook niet natuurlijk, hè? Ja. Um, en daar staan er een aardig, uh, aardig aantal op, uh, iets meer dan 300, geloof ik, hè? Ja. Heb je er inmiddels verzameld. En nou, dat zijn dan woorden als uh, de, de, de simpele bal gehakt of barbaar, maar ook... Uh, Kokos Macron, Deksels Jong, uh, Doerrak, hè, van die ouderwetse scheldwoorden zijn het eigenlijk. Ja, ja klopt. En, en, en die woorden, hoe kom je daar aan? Want ik bedoel, het zijn er nogal wat. Ik neem maar dat je ze niet allemaal uh, in top of mind hebt zitten. Nee, nee, ik denk uh, 95% kende ik niet. Um, er zijn er heel veel aangemeld uh, uh, door mensen zelf. Um, ik ben begonnen met zo'n 250 vloekwoorden. En momenteel zijn het er uh, ja, bijna 400. Mhm. Mm Um, ik heb er veel opgezocht op internet. Overal stonden wel hele korte lijstjes. Gewoon de top 10 scheldwoorden. En uh, daarnaast ben ik uh, mijn oude buurman gaan vragen. Ja. Die er eigenlijk wel heel veel wist. Oh ja, die, dat, je die hebt een buurman een beetje op leeftijd en die wist nog wel van vroeger hoe hij vroeger altijd schoold. Ja, hij stopte bijna niet meer. <laughs> wat een leuke man. Ja, precies. Ja, dat zou hij zo vaak gebruikt hebben, denk ik. Ja. En Wat is je eigen favoriet? Um, ik twijfel toch tussen Schele kakatoe en Tuig van de Regel. Oh ja, ja. ja, Tuig van de Rigel vind ik nog wel. Hè. Die, die, die, die wordt nog wel eens gebruikt. Wel, ja. wel, wel door mensen die al iets, meer, uh, iets ouder zijn. Maar, en die andere Schele Kakker Hij ja, is toch wel grappig, ja, die is wel leuk. Ja. Uh, uh, Ketelbink, Kinkel, zit er tussen. Ik doe er nog een paar. Lomprik, Lorrabaal. Dat vind ik ook een hele mooie. Lorrebaal. Uh, Playborstel, het is allemaal wel wat vriendelijker hè, dan vroeger. Ja, ja, het zijn, um, ja, zoals ik zeg, echt oud-Hollandse scheldwoorden. Um, ik heb er ook heel veel toegevoegd gekregen van probeer deze dus tussen te zetten. Maar uh, <laughs> nee, ja, dit zijn, ja, ik vind ze zelf leuk. Ja, ja, als je me op deze manier uitscheldt, dan heb ik meer een glimlach op mijn gezicht. dan. Uh, <laughs> ja, het, is meer, het, het voelt een beetje als een soort van uh, aanmoediging. Een, een kritische aanmoediging is het. Nou, kom op uh, oliebol. He, dat, dat, dat klinkt toch net iets meer aardiger dan uh, kwalpatering, Leij? Ja. ja, ja, ik ben er mee eens. Ja, ja, er zit wel wat charme in, die scheldwoorden eigenlijk. Ja, precies. Ja. Zijn, het is een mooi lijstje. Meer dan uh, 300, je zei al bijna 400 uh, woorden. En die kun je downloaden. Nou, dat is handig als je een keer de kroeg in gaat. neem je het lijstje mee en dan kun je mensen uitschelden... voor scheidluis, schlemiel, sloeper, vrek, vuilak. Dat soort woorden allemaal. Dankjewel, Wessel. En wil je nou zelf ook je scheldwoorden toevoegen? Denk je van, nou, ik heb ook nog eentje van vroeger. waarmee mijn moeder altijd schold of mijn opa, of misschien wel mijn overgrootopa? Ik doe dat dan op het vloeken.nl. Het vloeken.nl. Je luisterde naar start. Uh, waarin we erachter kwamen dat lieve oude bejaarden totaal geen blad voor de mond nemen. Als je maar zit, morgens maar samen aan de koffietafel. hoe zelf, hoe ik, ik, soms gepest. Ja, gepest. Dan word je weer bewonderd. Nou, die ziet er ook weer mooi uit. Nou moet je eens kijken en zeggen, ze wordt ook mager hoor, ze doet nu aan de lijn. Wat gebeurt hier? Ja jongen. Mandy ging langs bij de kickboxers en uh, ze ontmoetten Andy Sauer. Dan heb je een uh, klein aantal procent die aan, uh, op wedstrijdniveau vechten. En als je daar een paar rotte appels ertussen hebt zitten, ja, dan is het vervelend. Kan ik je wel mededelen dat er eigenlijk maar heel weinig rotte appels uh, ertussen zitten. Ja, en Twan die waande zich heel even shaki en bezocht een chocoladefabriek. Hier vullen wij met een uh, speciale machine vullen wij de chocolade. De chocolade die er aankomt is op de juiste temperatuur getemperateerd. Tot zover, start voor vandaag. Straks nog, dit is de zondag met Kiva Louis. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar gaan jullie het over hebben? Ik ga praten met een, uh, met een bijzondere man, dat doe ik natuurlijk altijd. Mm -hmm. uh, um, uh, dit keer is dat een arts. Oké, okay. op de Hans schilder. En uh, die behandelt kankerpatiënten met psychodranen, onder andere. Psychodrama. Ja, okay. dus je blijft nog wel gewoon bij je gewone dokter... die yeah. uh, allerlei gewone dingen met je doet die je dan hebt. Maar um, uh, hij, hij doet ook iets dat psychodrama heet. En ik ga straks precies horen wat dat dan uh, wat okay. dat, nou, dat is een hele goede tease dit. Gaan we naar luisteren. Dit is de zondag zo meteen hier op Radio 1. Vandaag in Utrecht het Le Guess Who-festival, als je daar nog naartoe wilt. Dat is vandaag dus nog. In Maastricht zijn de lampjes aan. Magisch Maastricht. De kerstmarkt is daar begonnen. En in Amsterdam speelt Ellen Clark in Paradiso. Ik wens je een mooie regenachtige. Zondag. Nou, jongens, we moeten het nieuws zondag pas bekendmaken. Nee, nee, dat vind ik niet. Het is ons nieuws. Doe niet ik wil ik al het niet, hebben. Het zijn paddenstoelen, hoor. is dit nou voor ons? We zijn er niet gek. U luistert live mee met de redactie van Vroege Vogels. Er wordt heftig gediscussieerd over de uitslag van de Paddenstoelenparade. Wat is de meest geliefde paddenstoel van Nederland? We kunnen het toch gewoon zeggen? Ja, maar dan krijg je toch meer luisteraars? Nee, juist minder. Moet de winnaar nu al bekend worden gemaakt of wachten we ermee tot de uitzending van straks? Ik zeg het gewoon. Ja, maar dan is de primeur toch weg? Het is de vliegerzwam. Nee. De, vliegerswam, de, vliegerswam, de vlie en bedankt Joost. Nou, de discussie is afgelopen, maar de nummer 2 tot en met 30 houden we nog even geheim. Tot straks van 8 tot 10. Radio 1. De vroege vogels. En vliegen zwammen. Het nieuws van alle kanten. Met zo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag.